3 uur. NTO Radio 1 met Pieter Jan Hagens. Een koekje bij de thee. Ach, weet je wat? Ook eentje voor de hond. Overgewicht bij huisdieren. Dat is een serieus probleem, omdat we huisdieren bijna als mensen behandelen. Katten met diabetes. Honden met stijve gewrichten. Diervoedingsspecialisten Lotte Botter zometeen en Ronald Jan Corbet vertellen hoe het wel moet. In Radio 1 vandaag.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 dat die zaak te maken heeft met de zaak in de Amstelstraat... en mogelijk dat dezelfde dadengroep daarachter zit. Een half jaar later werd in Amsterdam... namelijk nog een granaat achtergelaten bij een andere kroeg. De zaak heeft waarschijnlijk niks te maken... met de vondst van een handgranaat afgelopen maand in Amsterdam. Twee mannen die op kerstavond in Rotterdam... werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme... blijven 60 dagen langer in de cel. Ze moeten volgende maand voor de rechter komen. De twee, een man van 29 uit Zweden en een man van 21 uit Vlaardingen werden met nog twee mannen uit Delft en Gouda aangehouden. Die twee anderen werden al snel weer vrijgelaten. Behalve de aanhoudingen waren er vorige maand ook enkele invallen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen concrete aanwijzing was voor een aanslag. Het weer zonnig en koud, bij Maxima rond het vriespunt. En vannacht gaat het tussen de 2 en 7 graden vriezen. Morgen meer bewolking, bij een graad of 3 boven 0. Vrijdag gaat het licht sneeuwen. Wijnald Zwaan is er met fileinformatie. Ja, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Hilversum Noord. Het levert nu 3 kilometer file op, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Wat meer oponthoud is er op de A58 in het zuiden... van Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum. Er staat nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is het gevolg van een autobrand. De rechterrijstrook is dicht, gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht bij de Roertunnel. en dat komt door een te hoge vrachtwagen. Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium, praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering.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 De grootste rockopera aller tijden. Met de legendarische Ted Neely in de rol van zijn leven. 28 maart tot en met 1 april. Slechts 7 voorstellingen in Avas Live in Amsterdam. Tickets via www.jesuschristmusical.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl Techniek begint hier. NPO Radio 1 Avro Tros Overgewicht, niet alleen een probleem van mensen... ook bij huisdieren komt het steeds vaker voor, dat zometeen. Staatssecretaris Raymond Knops gaat op Sinterstatius het bestuur overnemen... en daarbij wordt hij niet door iedereen met open armen ontvangen. Politiek commentator Remco Teulings. Ja, Pieter Jan, de leden van de eilandraad, dat is het bestuur van het eiland... die vergelijken de actie van Knops uh, met uh, de invasie van Irak... de politionele acties in Indonesië waar tienduizenden doden bij vielen. en die noemen de actie van Knops regelrechte staatsterreur. Kortom, een, een warm onthaal van Knops. Dat kun je zeggen. De moeizame relatie dus met de overzeese gemeente. Daarover gaat het na half vier in Politiek Vandaag. Nu eerst, we zijn zo gek op onze huisdieren... dat ze er bijna van door hun hoeven zakken. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. Als je hem nou mishandelt en je slaat hem en zo... dan is het wat anders. Maar hij is alleen maar iets te dik. Hij is alleen maar iets te dik, valt best mee. Overgewicht, het is niet alleen een groeiend probleem bij mensen... ook bij huisdieren dus. De helft van de katten en honden in Nederland is te dik. Diervoedingsspecialisten die vinden dat buitengewoon zorgelijk. We praten erover met Ronald-Jan Corbet. Hartelijk welkom hier, specialist diervoeding... aan de Universiteit van Utrecht. Zo uit de lift hier in de studio ingewandeld. Uh, het lijkt dus uit, uit uw onderzoek... dat de helft van de honden en de katten overgewicht hebben. En wat is uw verklaring daarvoor? Ja, dat, we zien natuurlijk ook dat overgewicht ook een, een toenemend probleem is bij mensen. En uh, ja, we zijn toch een beetje geneigd om onze eigen gewoontes ook neer te leggen bij onze huisdieren. Dus als we zelf minder bewegen, beweegt het huisdier minder. Als we zelf wat meer extraatjes tot ons nemen, dan krijgen de dieren ook meer extraatjes. Ja, en kun je daardoor nou zeggen dat, ja, dat wij onze, onze huisdieren eigenlijk meer als een soort halve mensen gaan beschouwen? Gezelschap, gezellig... Ja, we zien ook dat de huisdieren steeds meer in de huiskamer zijn gekomen. Zelfs nu ook eh, hun intreden doen in slaapkamers. Zelfs bij mensen op of in bed liggen. En mensen zien hun huisdieren steeds meer als een onderdeel van het gezin. Eh, je ziet dat ook in rauwe advertenties... waarin ook een, een pootafdruk en de dieren ook genoemd worden. Ja. Dus, ja. Goed, Maar ja, je zou natuurlijk ook best je huisdier als onderdeel van het gezin kunnen zien... en hem toch gezond voeden en genoeg laten bewegen. Zeker, ja. ja dat, uh, goed, daar, daar hebben we het zo meteen verder ook nog over. In Heerlen is diëtiste Lotte Botter. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft een praktijk waarin u dus voedingsadvies geeft... aan baasjes van dieren met, met overgewicht. Herkent u dat beeld wat uh, Ronald jan Corbet hier schetst? Uh, ja, dat herken ik zeker. Vooral de laatste paar jaar is het uh, aantal dieren met overgewicht... verschrikkelijk toegenomen. En heeft u daar een verklaring voor? Um, nou, ik denk wat, uh, uh, wat er al gezegd is... is dat uh, mensen steeds uh, liever aan het zijn, uh, zijn zijn voor hun huisdieren. Dus we, we verwennen ze eigenlijk steeds meer. Toen ik tien jaar geleden de branche inkwam, kwam... toen uh, hadden we een klein schapje met uh, snackjes voor de hond en voor de kat. En tegenwoordig is dat meters en meters en meters schapruimte. Ja. En hebben de mensen het in de gaten eigenlijk... dat ze, dat, dat vraag ik me ook wel eens af... dat ze hun huisdieren te veel te eten geven? Um, ik denk dat ze het stiekem wel weten. Ja? Maar... Ja, dat is een beetje hetzelfde als bij hunzelf. Dat ze eigenlijk wel weten dat ze een paar pondjes te zwaar zijn... maar toch het een beetje ontkennen. Ja, ik zie Ronald Jan Corbet hier in de studio uh, instemmend knikken. Overigens, wat, nog even bij Lotte Botten. wat zijn de gevaren van, van het overwicht bij huisdieren? Wat, zijn, wat kunnen ze eraan overhouden? Nou ja, wat ik het meeste zie, ik behandel vooral honden. En de meeste honden met veel overgewicht krijgen toch op den duur... als ze wat ouder worden, heel erg veel last van hun gewrichten. En die gaan moeilijk lopen en dan krijgen artrose En dan zeggen mensen van ja, hij, hij is al een dagje ouder. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet als ze hem netjes op gewicht hadden gehouden. Nee, want het is eigenlijk wel zonde, want uh, je hond leeft dus ook nog korter... door deze ja. gang van zaken. Ja, ja goed. Laten we even gaan kijken in Bergen, in de, in de buurt van Os. Want daar helpen ze honden met overgewicht op een zeer bijzondere wijze. En onze verslaggever Ruben Messelink die ging erheen. Goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen! Ja, kom! Gaan we lekker zwemmen? Ik ga even mijn schoenen wisselen. Ja, graag. Ja, want er moeten hier slippers worden aangetrokken, anders ja, mag je niet naar binnen. Dus. dus als jij ook even slippers aan wilt trekken, dan kunnen we naar binnen. Ik ben uh, Anki en ik ben uh, mede-eigenaar van Aquadoc. Aquadoc is een hydrotherapiebad voor honden. Het doel daarvan is dat de honden onbelast bewegen in warme water... om zodoende weer spiermassa op te bouwen. En tevens uh, is het erg goed voor honden die uh, overgewicht hebben. We gaan eens kijken wat hij weegt vandaag. Ga er maar op zitten. Ja, goed. Zo. Mooi zitten. Corina, eigenaar van een schitterende donkerbruine labrador. Wat is zijn naam? Tigo. En hoeveel kilo was hij? Hij was uh, toen wij begonnen uh, 39. We gaan zien uh, hoeveel het nu is. 38,5 met de halsband eraf. Wat is een normaal gewicht voor een labrador? Normaal gesproken weegt zo'n hond ongeveer 4,35 kilo van deze grootte. Dus dan moet 3 kilo af? Dan mag nog wel wat vanaf, ja. Tevreden? Ik ben tevreden. Het is al een halve kilo eraf binnen twee maanden. Maar hij is ooit 50 kilo geweest, dus. 50 kilo? Hij is ooit 50 kilo geweest, Toen ja. was hij uh, 15 kilo te zwaar? Wij verwennen hem, stiekem toch wel iets te veel. Met allerlei lekkere koekjes. En soms toch wel een tompoesje. toch lekker. Vinden wij ook lekker. Het is al van een heel topposje en een halve gegaan. Oké, okay, Tigo. Kom maar, jongen. We gaan beginnen. Kom maar, gaan we lekker zwemmen. Tigo gaat Anki achterna naar binnen. Zullen wij ook maar gaan dan? Ja, wij gaan er ook achteraan. Lekker. Gaan we kijken hoe hij zwemt. Oeh, het is wel benauwd hier, zeg. Ja, het is hier vrij warm. Het water is 34 graden en de omgevingstemperatuur is ongeveer 24, 25 graden. Wat gaan we nu als eerste doen? Als eerste gaan we de hond met een warme douche afspoelen. Dat doen we omdat ze natuurlijk van buiten af komen en vieze poten hebben. Maar de meest belangrijke reden is een warming-up. Ze masseert nu de hond eventjes lekker zodat de spieren wat loskomen. En u staat al klaar met een vestje? Een soort live fest Waarvoor is dat bedoeld? Uh, om de hond zelf vertrouwen te geven, kunnen namelijk hier niet staan. En als de hond hier voor het eerst komt, dan proberen ze grond onder de voeten te voelen. Nou, die is er dan niet en dan zouden ze in paniek kunnen raken. Dus door dit zwemfest blijven ze mooi recht liggen. Ja. Nou, de bal hè? kom. Gaan we rondzwemmen. Kom maar. Kom maar, denk je de bal. Karine kijkt aan de kant uh, trots toe hoe Tigo keihard zijn best doet. Ja, tuurlijk. We zijn super trots. We hebben ook al een paar keer filmpjes gemaakt hoe het vooruit gaat. Vindt Tigo dit nou leuk uh, om dit Tygo te doen? ik vindt dit helemaal geweldig. Als hij binnenkomt, dan loopt hij gelijk door naar de deur. Daar is een knappe kerel. Goed zo. Keurig, Tygo. Nee, zo jongen? En nu wordt hij weer afgespoeld, hè? Ja, dat is uh, bedoeld als een... Uh, Cooling down, leren de honden ook om op commando te schudden. Dat eens doen? Ja, dat zullen we eens even doen. Tigo, schudden! schudden. Kom maar, schudden. schudden! Hij luistert niet, hè? Hij ja. zal water in zijn oren hebben. Ik sta klaar met de halsband en dan gaan we hem daarna afdrogen. Dan gaan we weer naar buiten. Heeft hij na al dat harde werken nu weer een tractatie verdiend? Eigenlijk wel, maar dat mag niet, hè? Nou, misschien een halve tompoes. Ronald Jan Corbees, specialist op het gebied van dierenvoeding. Ja, dat is natuurlijk wel. Hij is dan van een hele tompoes naar een halve tompoes gegaan, deze uh, Labrador. Die 15 kilo is afgevallen. Maar ja, dat is natuurlijk een slecht idee. Is het moeilijk om je hond uh, te laten afvallen? Nou, kijk, het idee is heel simpel. Gewoon minder eten en meer bewegen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Ja. Uh, maar ook bij mensen weten we dat het waanzinnig moeilijk is om lekkere dingetjes te laten staan. Uh, en wij vinden het ook moeilijk om als die hond met zijn zielige oogjes naar je kijkt... als jij een koekje eet, van, uh, uh, om hem dan niks te geven. Zo. Ja, ze weten hier gewoon in je ziel te raken, hè, de honden. Het is waar. Lotte Botter, diëtiste. Wat voor advies geeft u nou aan eigenaren van, van huisdieren met overgewicht? Uh, nou, meestal uh, adviseer ik vooral om uh, de snackjes te vervangen... door snackjes waar wat minder calorieën in zitten. En dat is eigenlijk best goed te doen. Ja, dat, is, dat kun je gewoon zo krijgen in de dierenwinkel. Ja hoor, de meeste dierenwinkels hebben tegenwoordig al wel light snackjes... en anders een stukje fruit of een stukje groente in plaats van een koekje. Vinden ze ook lekker. En houden de baasjes zich goed aan die adviezen? Uh, heel eerlijk. Ja. Dat vinden ze, zoals Ronald net zegt, heel erg moeilijk. Hoe kan dat toch? Want ja. dat is toch ook het, het, het behoud van hun huisdier, zou je zeggen? Ja, ik heb zelf het idee dat het uh, vooral ook komt uit een stukje uh, schuldgevoel... wat mensen soms hebben als ze de dieren wat tekort doen, de honden wat tekort doen... wat uh, bijvoorbeeld uitlaten betreft, dat mm -hmm. ze dat proberen goed te maken. En uh, soms is het ook gewoon ja hun liefde willen laten zien aan de hond door ja. het lekkers. Ja, dat, dat, dat is het natuurlijk ook. Uh, Roland jan Corbet, u bent inmiddels gestart met een nieuw onderzoek waarbij de huisdieren ook samen met hun eigenaar gaan afvallen. Hè? Want het uh, blijkt dus dat niet als de huisdieren te dik zijn... dan is de eigenaar dat vaak ook? Nou, Er is onderzoek gedaan door de VU in Amsterdam. Uh, en die hebben eigenlijk gevonden dat er een correlatie zit... tussen dikke baasjes en dikke honden. Niet mm -hmm. bij de kat, maar wel bij de hond. Okay. En het idee is ook dat de hond wat dichter nog bij de mens staat dan de kat, die toch een beetje zijn eigen weg wel vindt. En de, de hond is helemaal afhankelijk voor zo'n beweegpatroon van ons. En ja zit ook dichter bij het eten, uh, zeurt eerder om eten. Precies, en het is ook helemaal in overeenstemming met het gezegde... dat honden vaak een beetje op hun baasjes gaan lijken. Of tenminste, of dat baasjes op hun honden gaan lijken, toch? Ja, dat zie je soms wel eens ook op straat, dat je dat opvalt. Maar goed, Lotte Botter, wat is uw ervaring daarmee? Is er verband tussen overgewicht bij baas en dier? Um, ja, dat hangt een beetje van de doelgroep af. Want uh, een heleboel mensen die hier komen met, uh, met hun hond... die dus juist heel erg mooi op gewicht is... daar zie ik ook wel dat de baasjes dan zelf niet zo goed voor zichzelf zorgen. Dus die mensen zijn drukker met hun hond dan met zichzelf. Oh ja. Um, en andersom zie ik het niet zo vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, Oké, okay, Goed. In elk geval, uh, het is zaak dat die, dat die uh, beesten, uh, dieren moet je zeggen, dat die uh, goed op dieet gaan. Makkelijk is dat niet, want je wil eigenlijk toch ook niet in het krijt staan bij je hond. Daar komt het als het ware op neer. Je wil aardig gevonden worden door je huisdier. Ja, en daarom hebben we ook dat, dat onderzoek dus, uh, opgezet, waarbij een baasje samen met hun huisdier gaan afvallen omdat je dan gezondere keuzes maakt, zowel voor jezelf als voor het huisdier. Dus je gaat een gezamenlijk probleem ook samen aanpakken. Oké, okay, mooi initiatief. Heel hartelijk dank, Ronald-Jan Corbet, dierenvoedingsspecialist... aan de Universiteit van Utrecht en dierendietiste Lotte Botter. Ook hartelijk dank. van Go West. De wereld van morgen. De Olympische Spelen zijn niet alleen voor sporters een hoogtepunt... Een moment van spanning. Ook veel mensen met een technisch hart kijken uit naar uh, het evenement. Want Korea gaat namelijk veelvuldig testen met 5G. Nee, 5G heet dat. Arnoud Wokker van de technologiewebsite website zit mij hier al stilletjes uit te lachen. <lacht> <vanwege deze lacht> Klein, <regering>. beetje maar. <lacht> Klein beetje maar. Gaat jouw hart ook uh, sneller kloppen van die testen? Nou, niet van die testen per se... maar wel van de technologie die eraan komt. Want die is echt wel heel gaaf. Ja, 5G-technologie. Leg, leg, leg even uit. Nou, we begonnen ooit met autotelefoons. Dat was 1G. Toen kregen we gewone mobiele telefoons, zoals de Nokia 3310 en dat soort dingen. Dat was 2G, wat erop draaide. De verbinding tussen de telefoon en de zendmast. Toen kregen we 3G, voor het eerst mobiel internet eigenlijk. En uh, nu zitten we op 4G... Ja. Nou, dan mag je raden hoe de <laughs> Ja, precies. En elke keer krijg je meer mogelijkheden. Kun je meer data verzenden. Kun je mooier televisie kijken. En nou ja, goed. Wat het precies allemaal gaat brengen. Hebben we het zo meteen nog even over. Maar even dat 5G. Waarom wordt dat juist tijdens dit evenement. Tijdens de Olympische Spelen getest? Nou, de Olympische Spelen is natuurlijk een moment dat heel veel mensen naar hetzelfde kijken. Dus als je als bedrijf iets aan de wereld wil presenteren. en een van de partijen die er druk mee bezig is is ook sponsor van de Olympische Spelen... Ja, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk naar voren brengen. En ze hebben ook ontzettende haast gemaakt. Want eigenlijk was de bedoeling dat 5G pas deze zomer klaar zou zijn. Uh, maar ze hebben echt overuren gedraaid allemaal... om het uh, in december al klaar te hebben. Zodat ze in ieder geval iets konden laten zien wat echt... 5G mag heten. Ja, dus uh, in december is het al klaar. Is het pas echt klaar. Maar nu gaan ze vast beginnen ermee. Nou, ze stellen eerst een uh, standaard vast. Dus dan uh, leggen ze vast van oké, okay, dit is 5G. Vervolgens moeten er, er, uh, moet er apparaten gemaakt worden die daarmee werken. Uh -huh. Want de telefoons die we nu in onze zak hebben die werken met 4G vaak, maar niet met 5G. Dat kan nog helemaal niet. Uh, dus die, die apparaten moeten gemaakt worden. Netwerken moeten klaargemaakt worden. Uh, dus over het algemeen in Nederland bijvoorbeeld zal het nog een paar jaar duren voordat we het überhaupt hebben. Maar in Korea willen ze dat dus al demonstreren. Niet dat alle sporters gelijk via 5G gaan bellen of nee, zo. Niemand heeft zo'n telefoon nog. Dus. Nee, klopt. Nee, daar hebben ze echt specifieke toepassingen voor. Ik weet niet precies wat ze gaan doen. ze gaan vast gratis mobieltjes uitdelen die dat al precies, kunnen zo zoiets. Ja, allemaal reclame stunts natuurlijk. Nou zijn er berichten dat Amsterdam dat 5G-netwerk wil testen in 2020... rondom het EK voetbal? Daar lopen we wel eentje achter, zeg. Een jaar of twee, als ik, als ik het goed uitreken. Ja, en het is ook nog niet, wel Amsterdam heeft ooit geroepen... en dan gaan we 5G testen, want dan kan iedereen in virtual reality... Uh, uh, die wedstrijden bekijken als je in Amsterdam bent... Uh, of er rijden zelfrijdende auto's rond op 5G. Nou, allemaal wilde plannen. Uh, maar of die zelfrijdende auto's er al zijn over twee jaar... ik zou dat nog moeten zien. Ik denk het niet eigenlijk. Oké. Okay. Ook interessant, de AIVD, de geheime dienst dus... de inlichtingendienst in Nederland... die lijkt de komst van 5G tegen te willen houden... Hoe zit dat? Nou, ze willen ja, ze ja, eigenlijk. Dus is het wel een beetje tegenhouden. Uh, er zijn altijd frequenties waarop uh, uh, mobiele netwerken werken. En dat ontstaat zo eigenlijk als providers met elkaar... op allemaal congressen gaan overleggen op wat voor frequenties ze gaan zitten. Mm -hmm. uh, en een van die frequenties die nu naar boven komt is 3,5 gigahertz. Dus dat zit uh, uh, bijvoorbeeld 2,4 gigahertz, is wifi zoals het altijd was. Uh, veel, veel nieuwe routers hebben ook 5 gigahertz. 3,5 zit daar dus precies tussenin. Ja. Uh, en veel providers denken nou, dat gaan wij belangrijk maken met 5G... Dat is een frequentie die ze in veel landen makkelijk kunnen krijgen. Ja. Uh, maar in Nederland staat in Buren een satellietstation waarmee de IVD satellietverkeer afluistert. En die heeft last van 3,5 gigahertz. Overkeer. Onze Nederlandse Janssen en Janssens die gebruiken 3,5 gigahertz. Precies, dus boven de lijn Amsterdam-Enschede ongeveer... mag je die frequentie helemaal niet gebruiken. Uh, en dat is natuurlijk een groot probleem. Dus de providers willen daar eigenlijk vanaf... en die willen in het hele land op 3,5 gigahertz 5G kunnen aanbieden. Maar voorlopig kan dat nog niet. Nee, want vindt de IVD niet leuk. Goed, je had al even over dat verschil tussen 4G... dat is het modernste systeem dat we nu gebruiken bij mobiele telefonie... en 5G. Wat, wat, wat is het Grote verschil nou eigenlijk? Er, er zijn uh, een paar verschillen. Ten eerste, zoals het altijd is met zo'n nieuwe generatie... internet wordt veel sneller. Dus waar je nu uh, al lekker uh, video's kan kijken op, uh, op HD... worden dan virtual reality in 8K. Kan allemaal heen en weer, hologrammen. Virtual reality in 8K, wat is dat? Uh, virtual reality is dat je helemaal om je heen kan kijken. Dus oh. als je bijvoorbeeld kijkt naar een uitzending van NPO1, dan is dat één plat vlak. Ja. Uh, en, en dat is het. Mm -hmm. uh, maar als je helemaal om je heen kan kijken, is dat veel meer beeld. Maar hoe doe je dat met een mobieltje? Uh, niet met een mobieltje, daarvoor moet je hem in een VR-bril schuiven... of je hebt een specifieke VR-bril daarvoor. Oh. Uh, dus dat is een van de toepassingen. En dat, dat vereist dus veel sneller internet. Ja. En een tweede toepassing is uh, uh, dat het dan gaat om dingen die... Uh, Real time kunnen. Dus dan heb je niet heel snel internet nodig. Maar het internet, die data moet wel heel snel van punt A naar punt B. Bijvoorbeeld, als dokters op afstand willen opereren. Kan u nog niet, mm -hmm. uh, want die verbinding is niet snel genoeg. Dus als de robot die op afstand opereert iets fout doet. kan de dokter dat niet snel genoeg <lacht> corrigeren. Nee. En dat moet met 5G wel kunnen. En dat is ook belangrijk voor zelfrijdende auto's. die dan tegen elkaar kunnen zeggen. Hé, hey, jij auto om de hoek, ik kom eraan en ik heb voorrang. En dat is wel belangrijk dat het nu supersnel gebeurt. Ja, dus die, die snelheid. Dat maakt eigenlijk dat, dat de mogelijkheden daardoor veel beter worden. Zitten er ook nadelen aan, eigenlijk? Uh, ik denk het wel, want er zitten uh, uh, in de standaard zitten ook hele hoge frequenties, dus dat is 30 gigahertz of daarom trend. Daarmee wordt heel, heel, heel snel internet mogelijk. Uh, maar als je dat wil gebruiken... dan werkt dat bijvoorbeeld op het Museumplein met Koningsdag... of in een voetbalstadion voor het EK 2020. Dat werkt prima. Ja. Maar uh, op hoge frequenties zijn de golfjes heel kort. En daarmee kom je niet door muren heen. En op het platteland werkt dat ook niet. Want dan moet je elke 200 meter een zendmast neerzetten. Oh. En dat is natuurlijk veel te duur en, en, en, uh, en vereist heel veel vergunningen. Dus wacht even. Dus als je, als je nu op bijeenkomsten bent met 5G... Waar heel veel mensen zijn, dan werkt het prima. Daar kan, kunnen heel veel mensen tegelijkertijd gebruik van maken. Maar het signaal kan geen grote afstanden overbruggen, bijvoorbeeld op het platteland. Precies. Dus dan moet je daar onder 100 meter bij wijze van spreken een zendmast neerzetten. Ja, en dat gaat niet gebeuren, want dat verstoort het landschap en, en, en, en, en dat gaat allemaal niet. En, en ja, zoveel zendmasten wil niemand. Um, en, en het gevolg daarvan is, denk ik, dat je dus in de stad hele hoge snelheden kan halen die je op het platteland nooit kan halen. Dat is en, ook zuur. En dat is best wel een kloof, eigenlijk. Ja. ja, dat betekent dat de verstedelijkte omgeving, de grote steden. ja, dat de, die, die kloof met het platteland, waar het toch al vaak sprake van is. die wordt dan dus in, ook hierdoor nog weer versterkt. Dat zou zomaar kunnen, ja. Uh, nou, hebben ze daar wel bij stilgestaan? GELACH ik denk het wel, maar het was lang een groot probleem... om met z'n allen te kunnen internetten in een voetbalstadion. En als ze dat dus helemaal goed kunnen oplossen... dan, dan is dat ook al heel wat, want daar zijn nou eenmaal de meeste mensen... en dus ook de meeste klanten voor providers. Dus daar denken ze het meest aan te verdienen, denk ik. Ja, dat zal het vast en zeker ook zijn. Heel hartelijk dank voor deze heldere uiteenzetting... over 5G Arnoud Wokke van de technologiewebsite Tweakers. Dank je. Graag gedaan. Ja, Het is uh, bijna half vier, dan uh, nou gaan we eens even kijken wat wij hier gaan doen. We gaan aankondigen wat er is. Het bestuur van Sint Eustatius laat zich niet zomaar buitenspel zetten... door staatssecretaris Knops. Daar heeft u misschien wat van meegekregen vandaag. In een van dik hout zaagt men plankenbrief wordt Nederland beschuldigd... Door Sint-Austatius bestuurder daar van het onthoofden van een democratisch gekozen bestuur. En of de VN maar vredestroepen wil sturen, of Nederland royeren. royeren dat gaan, daarover gaat het zo meteen in uh, politiek vandaag. En de EU wil verder uitbreiden. En wel op de Balkan is dat nou wel zo verstandig. Daarover zometeen Europa-deskundige Mathieu Segers. En tegen 4 uur trending vandaag met Martijn Rosdorf. Peuterleiders die stiekem de wenkbrauwen van je kleine kindje gaan waxen. waxen. Hoe zeg je dat? Nou, dat is in Amerika gebeurd. En Trump, hij is slachtoffer van fake news, maar nu echt... Oké. Na het NPO Radio 1. Met Katrien Straatman. Door het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de EU krijgt Nederland er drie zetels bij in het Europarlement en komt daarmee op 29. Dat gebeurt na de verkiezingen van volgend jaar. De Britten leveren dan hun 73 zetels in. En de Poolse vicevoorzitter van het Europees Parlement is weggestuurd na een nazi-vergelijking. Hij had een andere Poolse Europarlementariër uitgemaakt voor natiecollaborateur. Een meerderheid van het het Europees parlement vond dit niet te tolereren en stemde hem weg.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 Wijnald Zwaan met verkeersinformatie. We zien de problemen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Hilversum Noord. Er staat nu 4 kilometer verder vanaf 1 Brugge. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 5 kilometer na een aanrijding. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, brandde een auto uit bij Moergestel. De weg is weer vrij. Er staat nog wel 5 kilometer verder. En op de N206 de weg van Heemstede richting de A44. Er staat tussen Katwijk en de A44 nu drie kilometer met drie kwartier op en houd. Politiek vandaag. Pieter Jan Hagens staatssecretaris Raymond Knops is vandaag geland op Sint-Eustatius... om daar een regeringscommissaris te benoemen... die het bestuur op dat Caribische eiland zal overnemen. Politiek commentator Remco Teulings in, in Den Haag. Remco, ja. is, is hij al geland eigenlijk, Knops? Hij, uh, ja, zeker. En okay. uh, hij gaat daar geen halve maatregelen nemen. Hij gaat de hele eilandraad uh, ontslaan, plus nog wat medewerkers. In totaal acht man. Uh, en uh, ja, dat wordt uh, daar niet gewaardeerd. Nee, hij heeft de ontslagbrieven dus uh, in zijn tas. Zeker. Er is natuurlijk ook een andere kant van de medaille... en dat is hoe ze in sint zelf tegen deze situatie aankijken. Ja. En dat blijkt uit een een, ja, je kunt zeggen een brandbrief die jij in handen hebt. Klopt. Ja, dat is een brief van uh, Clyde van Putten, lid van die eilandraad. En hij uh, verzoekt daarin uh, Zuid-Amerikaanse politieke partijen... om Sint-Eustatius te steunen. En wel hierin. Hij wil dat er uh, VN-troepen op het... Uh, eiland worden gestationeerd. Maar. Dat Nederland uit de VN wordt geschopt. Uh, hij noemt het uh, staatsterreur, waar uh, staatssecretaris Knops en dus ook de Nederlandse regering mee bezig is. Hij trekt vergelijkingen met uh, de politionele acties in Indonesië, waarbij tienduizenden doden vielen. Uh, hij vergelijkt het ook nog eens een keer aanpassen aan de invasie in uh, Irak door Amerika. Kortom, uh, ja, wat je net zei, van dik hout. Um, collega Johan de Graaf die heeft gesproken met Xavier Blackman, en dat is de rechterhand van uh, Clyde van de Putten. en die noemt deze machtsovername door Nederland een vooropgezet plan. Vanaf het moment dat dit, uh, deze coalitie met deze politieke kleur uh, zitting heeft... Uh, is het heel duidelijk dat uh, de Nederlandse regering... met een hele duidelijke agenda richting deze coalitie opereert. En dat is heel duidelijk uh, om in Amerikaanse termen te spreken regime change. Uh, en daar zijn alle acties eigenlijk opgericht. En als je iets zoekt of als je iets wilt... dan kun je natuurlijk altijd argumenten vinden om dat, of proberen te vinden, om dat te onderbouwen. Ja, uh, strafgeformuleerde protesten dus vanaf Sint-Eustatius... over het Nederlandse ingrijpen in het eilandbestuur daar. Ronald van Raak, Tweede Kamerlid van de SP, u luistert ook mee. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van deze situatie? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk dat we moeten ingrijpen. We hebben nu twee dagen in de Tweede en Eerste Kamer... noodwetgeving aangenomen. Alle partijen hebben dat gesteund. En de reacties van deze bestuurders laten natuurlijk ook precies zien... waarom het nodig is. Ze spreken van genocide... Kleid van Putten heeft eerder gezegd... als Nederlandse militairen op het eiland komen... zullen we ze vermoorden en bloedend door de straten van Oranjestad sleuren. Je ziet aan de andere kant ook... dat dit soort opmerkingen nu ook tot tegenreacties leiden. Uh, mensen van de oppositie, maar ook heel veel jongeren... die zich uitspreken op Facebook, uh, op sociale media... en zeggen, ja, wij vinden het ook verschrikkelijk... dat deze man ons eiland uh, domineert. Dat we door hem worden geïntimideerd. En voor hen geldt het juist weer een beetje als een bevrijding. Ze kunnen weer ademhalen en uh, weer een beetje uh, vrij functioneren. Ja. Oké, okay, dus ook tegenreacties naar deze heftige brief. Xavier Blackman, die uh, rechterhand van Cluid van Putten... van de Eilandraad van sint Sinterstages... die vindt dat Nederland ook zelf in de spiegel moet kijken. Luister even mee. Kijk, als je de bestuurskracht lokaal uh, decennia lang niet hebt... Uh, helpen versterken. Uh, en alleen door af en toe ambtenaren uh, tijdelijk te sturen... die dan met uh, basis van zeer lucratieve contracten... hier een tijdje vakantie vieren in de zon en dan teruggaan zonder kennis over te dragen. Ja, dan ja, ga je dus structureel niks verbeteren lokaal. En nu, we uh, niet, weten niet zeker wat de plannen zijn van de heer Knops... maar uh, het neerzetten van een, een soort Rijkscommissaris... Uh, zal de situatie niet, uh, niet oplossen. Ja, Meneer Van Raak, hij noemt het ook een Rijkscommissaris. Volgens mij is het een regeringscommissaris. Misschien bedoelt hij hem uh, ergens aan te herinneren. Ik ja, weet het niet. Precies. Ja. Heeft, hij, heeft hij overigens een punt wat betreft uh, het feit dat Nederland de zaak in zijn woorden in elk geval niet voortvarend heeft aangepakt? Ja, dat klopt. Alleen als het gaat om corruptie en vriendjespolitiek... dat doen de bestuurders daar. Discrimineren, intimideren, dat doen de bestuurders daar. Maar wat je Nederland kwaad kan, kwalijk kan nemen... en met name ook de vorige minister Plasterk kwalijk kan nemen... is dat we het zover hebben laten komen. Dat we niet eerder hebben ingegrepen. Wat hadden we moeten doen? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel strafbare feiten gepleegd de afgelopen jaren. Er is nu een commissie benoemd van wijzen, die hebben onderzoek gedaan. Ja, en er zijn heel veel dingen gebeurd die gewoon tegen de wet zijn. Strafbare feiten. Noemt u ze ook. Nou ja, dan hadden we die mensen natuurlijk... Nou, corruptie, vriendjespolitiek, mensen benoemen die niet benoemd hadden mogen worden. Uitgaven die gedaan zijn, die nooit gedaan hadden mogen worden. Publiek geld wat voor private doeleinden is uitgegeven. Dus als we dan mensen ook eerder hadden onderzocht en opgepakt en veroordeeld... Ja, dan hadden we dat eiland al eerder kunnen bevrijden van deze mensen. Goed. Remco Teulings, mm -hmm. um, jij schetst al een beeld van uh, staatssecretaris Knops... die daar met een tas vol ontslagbrieven arriveert ja, op Sint-Austatius, ja? Ja, klopt. Uh, die, hij gaat dus eerst die Eilandraad uit functie zetten... en vervolgens uh, beedigt hij daar ter plekke dus die regeringscommissaris... plus een, een assistent die de macht uh, overnemen. En zodra dat gebeurt is, dus gaat hij daar ook nog in gesprek... met uh, de inwoners van Sint-Eustatius zelf, overigens... in een, uh, een town hall meeting zoals dat dan uh, wordt genoemd. Uh, die Xavier Blackman, die we intussen al twee keer hebben gehoord... die heeft totaal geen vertrouwen in die uh, aanpak van Knops... maar toch kijkt hij uit naar die ontmoeting. Luister maar. Ik heb begrepen dat er ook... Een een meeting is georganiseerd. Het is dus duidelijk dat men de bevolking ook mee wil krijgen. Dat zegt op zich heel veel. Dat je naar de bevolking toe gaat en probeert om ze mee te krijgen. Dat doet een beetje denken aan de Irak oorlog toen natuurlijk. Maar een soort invasie. En dan proberen de burgers tegen het legitieme bestuur te keren. Dus dat, je ziet een heleboel parallellen natuurlijk. In Indonesië, de VS, Irak, et cetera. Dus dat is een beetje de strategie. Ja, ik weet niet of dat Haan gekraaid nou instemming was of afkeuring... maar uh, dat zal misschien nog moeten blijken. Um, de haan uh, heeft drie keer gekruim, Ja, he. Zeker, ja. ja, ja. Um, uh, ik sprak Knops gisteren nog voor vertrek. En uh, toen zei hij, ja, dit wordt wel een kwestie van lange adem. Die, die regeerscommissaris die wordt in principe voor twee jaar benoemd. Maar die termijn is uh, te verlengen, mocht de situatie daar uh, de aanleiding toe geven. Um, ja, en dat dat lange adem uh, zal hebben, dat, dat lijkt me in principe logisch. Want ja, hij zet nu mensen uit hun ambt, die zet hij op straat... Uh, die verantwoordelijk zijn voor uh, die, uh, al die malversaties... die uh, meneer Verraak net, uh, net noemde. Ja, en die gaan zich natuurlijk niet van de een op de andere dag gedragen... als modelburgers, lijkt me. Nee. Uh, die hele, uh, ja, toch hele felle reacties vanuit uh, Sint-Estaatjes... waarbij Nederland uit de VN zou moeten worden gezet... en waarbij een vredesleger zou moeten komen... en waarbij Indonesië wordt aangehaald, de politionele acties. Uh, Ronald Verraak van, van de SP, ja, komt dat eigenlijk nog wel goed? Uh, ook als, als nu Knops zich daarin gaat mengen. Ik, ik denk dat de bevolking, de stem van de bevolking, nu heel belangrijk is. En ik, ik, ik heb dus knops gesteund. Ik steun de regering, net als alle andere partijen. Maar in tegenstelling tot wat nu het voornemen is... vind ik juist dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten komen. Mensen zich zo snel mogelijk moeten, moeten uitspreken. Want er is wel een verschil. Stacia is een soort gemeente van Nederland. Maar het is toch heel anders. Het is een voormalige kolonie. En mensen mogen zich altijd uitspreken over hun eigen toekomst. Dus als mensen zeggen... we willen niks met Nederland te maken hebben. We willen onafhankelijk worden. Wat niet makkelijk is voor een eiland met 3000 mensen. Maar als ze dat willen, dan is dat mogelijk. En ik vind dat er nu een hele grote politieke crisis is. Dus ik vind ook... Dat er gesprekken moeten plaatsvinden met mensen. Maar dat de mensen ook op het eiland ook straks. Hè als ze bevrijd zijn van deze kleid van putten en dergelijke... in vrijheid moeten kunnen beslissen, wat willen we nou eigenlijk? Willen we nou onderdeel zijn van Nederland? Willen we wat anders? Willen we ons aansluiten bij andere eilanden in de buurt? St. Kitts en Nevis? Ze moeten zich ook uitspreken en daarbij ook alle hulp krijgen van ja, Nederland. Ik begrijp dat u dat heel belangrijk vindt. Maar gezien de situatie die er nu is... en ook het kamerbrede oordeel hier in Nederland... dat er toch wel hele grote misstanden zijn op Sint Eustatius... is de tijd daar al rijp voor? Nou ja, het eiland is ernstig verwaarloosd. En uh, ik vind dus dat Nederland nu een belangrijke taak heeft uh, om het eiland weer op orde te brengen. De onderstand, de sociale zekerheid, de infrastructuur, ook het bestuur. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de bevolking daarin een stem kan hebben. Hè. Het moet niet zo zijn dat Nederland nu gaat bepalen wat goed nee. is voor Stacia. Dat moeten de mensen echt zelf bepalen. En ik denk dat de mensen toch ongeveer hetzelfde willen als wij. En Stacia, dat is Sint Eustages. Ja. Heel hartelijk dank, Ronald van Raak van de SP en onze eigen Politiek commentator Remco Teulings. Vanavond om kwart over zes. één vandaag televisie, NPO1. Veel meer over dit onderwerp. Nieuws via de NOS. Nu het Europees Parlement wordt na de verkiezingen van 2019 kleiner. Er gaan bijna 50 zetels af. Brussel correspondent Arjan Noorlander. Arjan, hoe zit dit precies? Ja, de brexit is er en dat betekent dat er 73 uh, europarlementariërs... bij de volgende Europese verkiezingen volgend jaar vertrekken... en nooit meer terugkomen. En dan zou je dus zeggen, dan kan het uh, Europees parlement... met 73 uh, zetels minder uit. Mensen uh, hebben er 751, dat kan wat af. Maar zo makkelijk was dat niet, want uh, er waren een aantal landen... die vonden dat ze recht hadden al wat langer op wat extra zeteltjes. Bijvoorbeeld omdat hun uh, bevolking was gegroeid. Dus er zijn 27 van die zetels weer aan het verdelen geweest... en dan kom je uit... op een een kleiner Europees parlement met ongeveer 50 zetels minder. Oké, okay, en wat, wat betekent het voor Nederland? Zit er nog wat in het vat? Ja, wij hebben ook onze vinger opgestoken voor die uh, zeteltjes... die opnieuw verdeeld moesten worden. Nederland is relatief gegroeid vergeleken bij veel andere Europese landen. Dus wij krijgen er bij de volgende verkiezingen drie europarlementariërs bij. Kijk eens aan. Nou werd er ook gestemd over uh, transnationale lijsten. He, dat is dat je kunt stemmen op een kandidaat uit een ander land. Is, da ja. is dat nog door het parlement gekomen? Nee, dat wilde het Europees parlement graag. Daar zeulen ze al een hele tijd mee, maar daar werd vandaag over gestemd. En dat bleek toch allemaal nog te ingewikkeld... om voor die verkiezingen van volgend jaar te regelen. Want het is ook best ingewikkeld. Het idee was, als je nou volgend jaar voor de Europese uh, parlement gaat stemmen... dan krijg je twee stemmen als Nederlander. Je mag op een Nederlandse Europarlementariër stemmen... en op iemand die zich op een Europese lijst heeft laten zetten. Dus dan zou je bij wijze van spreken kunnen stemmen op Marine Le Pen of Varoufakis uit Griekenland of nou ja, wie je dan ook op die lijsten terug zou uh, kunnen zien. Dat wilden ze, maar dat is juridisch allemaal heel ingewikkeld gebleken. En dat gaat dus in ieder geval bij de volgende verkiezingen nog niet door. Oké, okay, nog heel even. Er was ook wat te doen over de voorzitter... van de Europese Commissie. Ja, dan wordt het nog weer wat ingewikkelder... want die uh, is de vorige keer gekozen door het Europees Parlement. Normaal wordt dat altijd onder regeringsleiders bepaald. Maar nu koos het Europees Parlement voor Jean-Claude Juncker. Dat wilden ze nog een keer doen, uh, deze keer zo'n strijd... maar dan tussen die internationale, transnationale kandidaten. Nou, die lijst komt er niet... Maar die topkandidaten komen er wel. Elke Europese groep in Europa zal een topkandidaat naar voren schuiven... en zeggen als u op ons stemt, op ons christendemocraten of ons liberalen... dan wordt hij of zij de opvolger van Jean-Claude Juncker. Ook al kan je dus nu niet op diegene stemmen. Het is de Europese verkiezingen elke keer weer buitengewoon ingewikkeld. Uh -huh. Dus volgend jaar in uh -huh. mei mogen we allemaal daarvoor stemmen. Dan in ieder geval zijn de Britten weg... Maar op wie we allemaal nou wel precies of niet willen stemmen... Ja, dat hopen we allemaal in de loop van volgend jaar dan wel te begrijpen. Dank voor de uitleg. Arjan Noorlander van de NOS. En we praten verder met Europa-deskundige Mathieu Segers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij waren al van plan om over de actuele ontwikkelingen... rond EU, rond Europa te, te spreken vanmiddag. Nou, nu komt dit nieuws dus. Het Europese parlement wordt na de verkiezingen van 2019 dus kleiner. Bijna 50 zetels gaan eraf. Goed idee. Ja, het geeft aan dat het Europees parlement nog steeds in het stadium is... van een echt laboratorium waarvan alles geprobeerd wordt... en af en toe ook grote aanpassingen nodig zijn... doordat de omstandigheden veranderen. En een van die grote veranderingen is de brexit. En in het verlengde daarvan is het begrijpelijk dat, uh, dat dit uh, ter tafel ligt nu. Oké, okay, punt uh, afgehandeld. Laten we kijken wat er nog meer aan de hand is rond EU. En ja, dan valt natuurlijk meteen op dat er opeens toch weer uh, gesproken wordt... over de toetreding van nieuwe landen. Het uh, gaat allemaal om uh, landen in uh, de West-Balkan, Servië, Kosovo, Macedonië, Bosnië... welke vergeet ik nog, Albanie, nee, die is er al. Uh, ja, Albanië ook. Ja, Albanië ook. Goed. Dat zijn dus vijf landen die als het ware omringd worden al door EU-landen. Roemenië, Hongarije bijvoorbeeld... En die zouden nu ook moeten kunnen toetreden, op termijn 2025 wordt genoemd, tot de EU. Is dat een goed idee volgens u? Nou, dat is een idee dat helemaal niet zo uit de, uit de lucht komt vallen. De buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Commissie, Federica Mogherini, die zegt eigenlijk al jaren... Uh, dat de Westelijke Balkan een prioriteit is om daarnaar te kijken... Uh, in het kader van mogelijke uitbreiding van de Europese Unie. En dat doet ze niet zomaar. Want die Westelijke Balkan is een zwakke steen op dit moment... in ja, zal ik maar zeggen, het grondgebied van, de, van Europa. Want in ligt midden in Europa. Het is omringd door lidstaten uh, van de Europese Unie. Maar de Balkan zelf is voor het grootste gedeelte geen lid van de Europese Unie. En dat levert allerlei problemen op. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in de migratiecrisis, toen het heel duidelijk werd. Maar ook als het gaat over criminaliteit en um, ja, allerlei destabiliserende tendensen die er ook nog aan de gang zijn natuurlijk in de landen die u net noemde. Ja, dan heeft Europa daar wel eigenlijk direct mee te maken. En zeker de lidstaten die er dichtbij liggen, dus ja. Oostenrijk, Italië, maar eigenlijk een af nemende invloed. Want er zijn andere partijen... die zich ondertussen in die westelijke Balkan eh, mengen. Zoals China, zoals Rusland. Eh, en zoals ook bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië... dat in Bosnië eigenlijk heel eh, dominant aanwezig is eh, de laatste jaren. Ja, toch? U, u zegt, komt niet uit de lucht vallen. Toch stelde Rutte nog niet zo lang geleden... volgens mij was dat maart vorig jaar... dat niemand zit te wachten op uitbreiding. Oftewel, de EU-commissie kan wel iets willen. Zoals Frederica Mogherini. Mm. Maar... Misschien zijn de regeringsleiders wel sceptischer. Ja, maar dat is weer typisch zo'n versimpeling van de discussie... die het debat niet duidelijker maakt. Van mij of van Rutte? Van Rutte natuurlijk. <laughs> Oké. Okay. Van de vraag stellen nee, zal ik nooit zeggen. Nee, want kijk, het is um, helder dat dit een Europese kwestie is. Het is dus in Europees belang dat er een zekere stabiliteit is... in die Balkanregio. In het ligt midden in Europa. Daar hebben we het net over gehad. Dan is het vervolgens zo dat er een uitbreidingsinstrument is. Dat is gebruikt met Midden- en Oost-Europese landen. Maar dat, dat, dat is niet per se gezegd... dat dat op precies dezelfde manier moet worden toegepast... nu met de Westelijke Balkan. Wat de Europese Commissie nu doet, is een voorstel waarin zij zeggen... we moeten opnieuw kijken naar uitbreidingsmogelijkheden... in de Westelijke Balkan, omdat dat een manier kan zijn om de krachten in die westelijke Balkan... die zijn voor ja, li een liberalere samenwerking, rechtsstaat, democratie... meer stabiliteit in de regio, om die een steuntje in de rug te geven... door hen iets in het vooruitzicht ja. te stellen. Ja. Tegelijkertijd staat mm -hmm. in dat rapport, en dat is belangrijk om dat erbij te zeggen... dat het natuurlijk wel alleen kan onder bepaalde condities. Dus als die landen verder destabiliseren... dan is het geen goed idee om ze lid te laten worden. En dus het gaat aan de ene kant om een vooruitzicht... Aan de andere kant gaat het erom dat de Europese invloed... niet weggedrukt wordt uit die regio die wel degelijk Europees is. Natuurlijk. Ik begrijp wat u zegt, maar even over die spanningen die daar zijn. Er zijn spanningen, heftige spanningen, tussen Servië ja. en Kosovo. Tussen Macedonië en Griekenland. Bosnië wordt Intern verscheurd door etnische spanningen. Ja. Dat zijn, dat zijn dat landen die er in 2025, dat jaartal wordt genoemd. klaar voor kunnen zijn om toe te treden tot de EU? Nou, dat is hoogst twijfelachtig. Maar wat je moet doen uh, als Europese Unie. is zorgen dat je niet je handen van dat gebied aftrekt. Hè? Dus wat het allerbelangrijkste is, is dat de kanalen van communicatie open blijven tussen de groepen in de Balkan en tussen de Balkan en de Europese landen... en de Europese Unie eromheen. Want als je dat, die communicatiekanalen verliest... dan verlies je uiteindelijk ook de in, invloed op die regio... en dan krijg je op enig moment te maken met de ellende, de ellende die dat ja. gaat veroorzaken. Goed, wordt natuurlijk en dat over... is natuurlijk wat nu beoogd wordt door de Europese Commissie. Dit is een voorzet om die communicatiekanalen open te houden. En Angela Merkel heeft bijvoorbeeld voorgedaan in die migratiecrisis... dat dat wel degelijk kan. En de enige partij die geloofwaardig al die groepen... aan een onderhandelingstafel kan krijgen en houden is de Europese Unie. Het is een helder standpunt. De vraag is natuurlijk ook wat parlementariërs ervan vinden. Europarlementariërs bijvoorbeeld, die zijn niet zozeer fan van dit idee. Hoewel over de uitbreiding, daar zijn ze niet tegen... maar het noemen van het jaar 2025, ja. dat vinden veel partijen onverstandig. Laten we even naar politiek commentator Remco Teulings gaan. Remco, ja. je hebt dat rondgebeld en je weet hoe er in de Tweede Kamer... tegen een mogelijke uitbreiding van de EU nu wordt aangekeken. Ja, de meeste fracties die worden niet blij van dit nieuws. Die zeggen, uh, zo'n hele snelle uitbreiding, inderdaad het, dat noemen van het jaartal, dat is helemaal niet goed. Uh, we hebben in het verleden landen als Roemenië en Bulgarije toegelaten onder het motto, nou ja weet je, ze voldoen nog niet helemaal de criteria, maar dat komt wel goed als ze eenmaal lid zijn, als ze zijn ingekapseld. Nou ja, dat doet het dus niet. Kortom, je moet je, ze moeten eerst aan strenge voorwaarden voldoen, maar dat staat dan weer een snelle toetreding in de weg, dus dit schiet niet op. Uh, ze zijn ook bang dat dit uh, besluit aan deze, deze strategie, ook de euro onder de Europese bevolking, en dus ook de Nederlandse bevolking... zal doen toenemen. Een beetje de, de, de triomfalistische houding van, van Brussel. We kunnen weer, uh, we gaan weer volle kracht vooruit. Dat, uh, dat, dat zien ze echt als een gevaar. Ja, nieuw elan zou je kunnen zeggen van de Europese Commissie. Je zou kunnen zeggen overmoed, meneer Segers, want is er draagvlak, daar is dat woord, voor dit soort uitbreidingen... ook onder de Europese bevolking? Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... dat hier toch schakeringen en nuances worden aangebracht. Dus wat we geleerd hebben van de vorige uitbreidingsronde... is dat het naïef is en een illusie om te veronderstellen... dat landen die met een totaal andere geschiedenis toetreden... binnen een paar jaar tijd na die toetreding... precies zo worden als de West-Europese landen... die ooit begonnen zijn met die integratie. Dat gebeurt niet. Dat zien we nu in Midden- en Oost-Europa. Dat zal ook niet gebeuren met landen in de Westelijke Balkan. Betekent dat dat we dan helemaal niets meer met die landen moeten doen? Dat denk ik niet, want ze liggen op een cruciaal punt in de geografie. En we, we, we blijven daarmee te maken hebben, ook met de problemen die daar uh, aan de gang zijn. Ja, wat... Dus je moet een middenweg vinden. En dat, en dat denk ik dat nu het, uh, het vervolgdebat moet zijn. Zijn er niet mogelijkheden hè, om uit die zwart-wit discussie van lidmaatschap geen lidmaatschap te komen... Uh, maar tegelijkertijd wel een, een vooruitzicht te bieden aan die landen... en met name de, de constructieve krachten in die landen... die voor stabilisatie zijn. En daar zou maar, u naar op zoek willen? willen ja, naar die da, mogelijkheden. Ik vul even wil de commissie je... ook naar ja. op zoek natuurlijk. Ik vul even aan, want in Duitsland is er een akkoord bereikt... Hè, over een nieuwe regering tussen SPD en CDU-CSU van Merkel. Ze kunnen daar nu uh, nou bijna gaan regeren. SPD-leden moeten zich nog uitspreken. Is dat, is dat goed nieuws voor Merkel, wat u betreft? En hoe, hoe combineert u dat met deze discussie van... Van de EU? Nou, Merkel heeft zich heel verantwoordelijk opgesteld richting de Balkanlanden tot nu toe. En zij heeft ervoor gezorgd op het hoogtepunt van de crisis met de migratie. toen die landen met de ruggen tegen elkaar stonden en overgingen tot een politiek van intimidatie ten opzichte van elkaar. dat ze met elkaar aan tafel kwamen. Dus zij zal dat, die agenda doorzetten. En verder is het feit dat nu die coalitie, dat coalitieakkoord er is in Duitsland met SPD, CDU, CSU. gewoon eh, vooral heel goed nieuws voor Emmanuel Macron. Die ziet in het coalitieakkoord in Duitsland allerlei ambities die hij heeft met Europa ge geformuleerd, onderschreven en met, met concrete ambities omkleed. Sterker nog, er staat er zelfs in, nu al in het coalitieakkoord, dat Duitsland ook meer gaat betalen aan Europa... omdat het, het daar belangrijk voor vindt. Ja. ja, Macron en zijn wens om samen met Duitsland de eurozone te hervormen... en daar allerlei dingen intenser te organiseren. Dat is ook een mooi onderwerp. En daar moeten we het zeker, gauw ook over zeker. hebben, meneer Segers. <laughs> Heel hartelijk dank, Europa-deskundige Mathieu Segers van Maastricht University... en ook onze politieke commentator in Den Haag, Remco Teunings. Trending vandaag. Ja, want hier is aangeschoven Martijn Rosdorf en het vriest, Martijn. Ja, er ligt ijs op sloten en vaarten, maar kan je erop schaatsen? Deze oude reclame voor Berenburg is superactueel. Zeg, maar een vriesbaan, Kunnen we het ijs op of hoe we zit dat? Wel, dat is hoort aan dat had amper verhendel, had kwalijk wat in. Never is mijn kind, net. Wat zegt je nou, man? Zegt, het is geen kind, ja. Nou, Het kan niet. Het komt It dus niet. Yeah. Ja, ja, precies. Maar, maar waar kan het wel dan? Schaatsen op natuurijs. Uh, kan het op de Hatertse Vennen bijvoorbeeld? Dat wil Titia van D weten. De natuurschaatsbaan bij De Lier is open. De Piet-Keizerbaan vanaf 9 uur vanochtend. Um, je kan dus een tweet plaatsen als je wil weten waar je kunt schaatsen. Of je kan zoeken naar je favoriete ijsbaan op Facebook of Twitter. Maar beter, er zijn diverse websites waar je kunt uitvogelen of en waar je buiten kunt schaatsen. Nog beter, wil je echt snel worden geïnformeerd... dan gebruik je natuurlijk een Natuureis-app. Er is inmiddels een ruime keuze. Kijk maar op iCulture.nl of op onze website, want we hebben een overzicht... van de beste schaaps-apps voor iPhone en iPad en Android... op onze website eenvandaag.nl. Ja, KNSB-Sprint, Schaatskaart schaten met Apple Watch, noem maar op. Noem maar op. Goed, goed, wel even uitkijken, want voordat je het weet... sta je met je gestuntel en door het ijsgezak voor eeuwig op het internet. Uh, we hebben ook een vers filmpje van vandaag... hebben we op onze website gezet van een meneer met natte en hele koude voeten. Oké, okay, goed. Dan uh, iets over een mand. Ja. Mand, goed nieuws. <laughs> voor mensen zonder partner... die toch een eenzame Valentijnsdag willen voorkomen. Zeker als je de buurt van Woerden woont, gaat dat wel lukken... want de lokale Jumbo herhaalt een actie van vorig jaar. Misschien klinkt het nog bekend. Roze mandjes, roze winkelmandjes. Voor vrijgezellen op zoek naar een date staat een stapel roze mandjes klaar. Pak je er eentje, dan geef je daarmee aan I wel in te zijn voor een date... Even voor de duidelijkheid: de normale mandjes in die supermarkt zijn geel. Vorig jaar hield de supermarktvestiging deze actie ook al dus met succes. Voor dit jaar hebben ze een hele lading nieuwe mandjes moeten inslaan. Uh, voor de website in de buurt.nl/woerde is een lokale verslaggever zelfs de supermarkt ingegaan op zoek naar een date. Helaas. Het is niks. niet gelukt. Nee, maar uh, misschien was het de verkeerde tijdstip. Oké. Okay. Zegt Donald Trump, die is nou toch een keer zelf uh, het slachtoffer van fake news? Ja. He? Terecht, ja. ja. Hij roept het zelf om de haverklap, nummer 45. Maar nu is hij echt aan de beurt. Een van de meest gedeelde tweets van eergisteren en gisteren is deze. Verstuurt enkele minuten naar die mini-beurskracht. Een tweet van Trump uit 2015. Ik vertaal het even een beetje uit de losse pols. Als de Dow Jones, helemaal verkeerd gespeld... op een dag meer dan duizend punten daalt... moet de dienstdoende president onmiddellijk met een kanon... naar de zon worden geschoten. Nou ja, had echt kunnen zijn, dacht iedereen. Iedereen lachen. Uh, maar het is niet waar. Het is een grap. Het was een meneer uit Engeland, Sean Usher... die maakte dat echt... Als een grap, hij zei, sweet mother of God, not for a second did I think people would believe that to be genuine. Dat, ik heb geen seconde vermoed dat mensen dachten dat het echt was. Maar ja, 20.000 keer gerietweet, 41.000 likes binnen nooit aan heel de Washington Post en de Snopes, de website aan de lijn. Hij ja. heeft spijt, maar niet heel erg. Nee, Oké, okay, goed, uh, fake news dus, geen tweet van Trump. Nee, was echt. dit ooit nee. meer over Trump? Ja, viraal Trump nieuws, nu echt, ik wist niet maar het is echt waar, hij heeft een evangelisch team om zich heen... de Presidential Evangelical Executive Advisory Board... een team van een aantal christelijke voormannen en één vrouw... dat aanwezig is bij besprekingen op het Witte Huis... en die hebben van de president het mandaat gekregen... om te bellen, te sms'en en te appen met leden van de regering... en regelmatig met Trump zelf in gebed te gaan. De enige vrouw in dat presidentieel evangelische team... dat is dominee Gloria Copeland. En zij heeft een verklaring voor het feit... dat Trump en de mensen om hem heen niet zijn getroffen door de griep. Je weet, griepepidemie nu in Amerika eh, echt is een greep. Tienduizenden ja, oh, ja. mensen in het ziekenhuis, minstens Hier 53 ook. kinderen al overleden. Uh -huh. Serieus. De verklaring voor een griepvrij witte huis is als volgt. Luister maar. Flu, I bind you off of the people in the name of Jesus. Jesus himself... Gave us the flu shot. He redeemed us from the curse of flu, and we receive it and we take it, and we are healed by His stripes. Amen. Amen. Ja. geen flu, want Jezus Himself heeft een gieprik uitgedeeld of zo worden van gelijke strekking. En dit was een, deze dominee, die was of deze vrouw, die was. Het is, ja, zij is voorganger van een hele grote gemeenschap in in Amerika, en zij zit in het team in het Even van het geest dus het zeg maar het geestelijk uh, religieus adviesteam van de van de president. Oké, okay, goed. Nou, blijven we nog even in de in de Verenigde Staten met ja. kinderopvang. Ja, bizar verhaal. In Washington, de staat, twee moeders die merkten iets vreemds bij hun kleine kindjes nadat ze ze hadden opgehaald van die kinderopvang. Zowel Alissa Salgado als een andere moeder die viel het op dat hun kleine kindjes een rode vlek tussen hun ogen hadden, precies boven de neus. Hmm. Zat daar gisteren niet nog haar op die plek? Ja. Kleintjes hadden allebei een schattige unibrow. Dat is zo'n donkere streep boven de, boven de ogen. Eén één wenkbrauw. We noemen het ook wel de Bertbrouw, bekend van Ernie en Bert. Bert heeft ook uh -huh. één zo'n wenkbrauw. Maar nu dus um, twee wenkbrauwen en in het midden een vlek en geen haartjes. Hoe kan dat? De peuterleiders hadden gewoon de wenkbrauwen van de peutertjes gewakst. Nou, die moeders is echt heel erg kwaad. Bericht 19.000 keer gedeeld. Foto's van voor en na het waksen zijn op Facebook gezet. De zaak is in onderzoek binnen 30 dagen moet er een uitkomst zijn van, het, uh, van dit onderzoek. En dan uh, zullen er vast Amerika-kennende hele strenge maatregelen volgen... tegen deze wachsende peuterleidsters. Het kan haast niet anders. Nee. Hartelijk dank, Martijn Rosdorf, voor het nieuws wat trending was op internet vandaag. En zometeen Nieuws en Co. met Nadia Moussaïd. Thuis bij Avro